8 uur. Het NOS-journaal. Jurist Dubenitsky. Partijraad GroenLinks praat over vertrek SAP, opnieuw brand in Winschoten en militair Noord-Korea overgelopen naar het zuiden. Het partijbestuur van GroenLinks moet zich vandaag op de partijraad in Utrecht verantwoorden voor het besluit om het vertrouwen in Jolande SAP op te zeggen. SAP stapte om die reden gisteren op.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 De VS wilde in Egypte geboren Hamza berichten voor terrorisme. Hij zou in de VS een trainingskamp voor terroristen hebben geleid... en betrokken zijn geweest bij een gijzeling in Jemen. Een Noord-Koreaanse militair is overgelopen naar Zuid-Korea. Dat deed hij via de zwaar bewaakte gedemilitariseerde zone tussen beide landen. Dat meldt een Zuid-Koreaanse legerfunctionaris tegen persbureau Jon Hap...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 Volgens de oud-cricketspeler vallen er bij de aanvallen... van de Amerikaanse drones veel burgerslachtoffers. De mars begon in de hoofdstad Islamabad... en Khan wil over twee dagen aankomen in de regio Zuid-Waziristan. Honderden Pakistanen doen mee met de actie... maar Kaans politieke partij zegt dat het er mogelijk honderdduizenden worden. Het Duitse directielid van de Europese Centrale Bank... ziet geen mogelijkheden om de financiële verplichtingen... van Griekenland te verlichten...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 En Reinoud Scholten van Aschat kreeg een gouden kalf voor zijn hoofdrol in de Heinekenontvoering. De gouden kalveren zijn gisteravond uitgereikt op het filmfestival in Utrecht. Het weer, het is bewolkt en regenachtig. In de loop van de middag vanuit het noorden opklaringen. Het wordt vanmiddag maximaal 15 graden. Morgen droog en zonnig. Na het weekend wordt het wisselvallig.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 Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 6 oktober. Bokbier zoekt een dag van het bokbier. En daar is straks een reportage over. Burgemeesters krijgen meer ruimte bij ontsnapping van tbs'ers. En GroenLinks, de partij die verantwoordelijkheid wilde nemen voor het bestuur, mag vandaag laten zien dat ze zichzelf kunnen besturen. GroenLinksers uit het hele land verzamelen zich in de loop van deze ochtend in Utrecht voor de partijraad. En die belooft tumultueus te worden na het gedwongen vertrek van Jolande Sap gisteren. Ze stapt op nadat de bestuur van de partij het vertrouwen in haar opzegde. Dick Pels, de directeur van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks, erkende dat hij op het vertrek van Sap heeft aangedrongen. Als je zo'n nederlaag leidt als partij van 10 naar 4 7, dan kun je echt als lijsttrekker alleen maar blijven zitten. Als je echt onomstreden bent en als iedereen vindt, het lag niet aan het lijsttrekker. Nou ja, het is mij wel duidelijk geworden dat dat uh, niet zo is. Ja, dan, dan had het eerder moeten gebeuren, maar is het goed dat het nu gebeurt? Dus want anders hadden we doorgezuggeld met een partij... die gewoon in grote... geen vertrouwen heeft in, in de nummer één. En dat is, dat is niet goed. En Eminence Gries van de partij, bastegai Fortman zei juist dat hij vindt dat GroenLinks niet zonder SAP kan. Ze moet dus worden teruggehaald. Ik zie niet hoe het verder kan zonder Jolande. Uh, op haar, En bovendien daar hebben de kiezers niet voorgestemd. En ze is niet zelf afgetrainen. Ik vind dat we uh, als partij naar Jolanda moeten gaan. En ik ga zelf graag mee en zeggen het spijt ons heel erg wat er is gebeurd. En we doen een dringend beroep op je... om van dit besluit terug te komen en voor ons door te gaan. Voor de overgrote meerderheid van de partij en voor de overgrote meerderheid van de kiezers. En Verder doet een meerderheid van GroenLinks, althans de politici... of het nou landelijk of lokaal is, er in ieder geval in de media het zwijgen toe. Omstreden partijvoorzitter Helene Wening die zei gisteravond... dat ze vertrekt als het partijberaad daar vandaag om vraagt. Als dat zo is, dan hebben we morgen dat gesprek erover... en dan vragen de leden mij te vertrekken en dan, dan zal ik gaan. Ja, dat is een heel helder iets. En morgen is ondertussen vandaag, want zo dadelijk is die partijraad. Hans Andringa is nu nog hier, gaat straks ernaartoe. Hans, wordt dit een emotionele partijraad? Ja, dat lijkt me wel, want uh, GroenLinks is bezig met een hele essentiële en fundamentele discussie. Wie zijn wij als partij? Waar willen we naartoe? En vooral, hoe gaan we het doen? En als we nou net naar die reacties luisteren waarvan de een zegt Jolande moet blijven... en de ander zegt van nee, Jolande moest weg, dan geeft dat al aardig uh, weer hoe uh, de sfeer in de partij is. Want dat zijn toch ook wel geluiden die je de afgelopen maanden al steeds hebt gehoord doorgaan met je Sap? Wat los je op met haar vertrek? Of nee, zij is een van de oorzaken van de problemen waarin we zitten. Zij moet weg. Ja, Nou hadden we een half uur geleden ook een discussie uh, da daarover... met twee uh, mensen uit de provinciale staten. Die uh, waren alle twee vooral niet gelukkig met de manier waarop het is uh, gegaan. Ja, daar uh, zal het zich vandaag uh, voor een belangrijk deel ook op richten. Want uh, dat je een besluit neemt... Daar kan iedereen zich wel iets bij voorstellen, wat dat besluit dan ook uh, zal, zal zijn. Maar dat je vandaag of gisteren zegt van Jolande Sap moet weg... terwijl je drie weken geleden nog een andere boodschap had...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 om dan te zeggen dat de mensen op moeten stappen... Uh, dat brengt ons niet verder. Nou, dat maakt geen sterke indruk als je zo snel van mening verwisselt. Uh, nee, nou ja, daarvan uh, zegt ze... Ja, we hadden eigenlijk de tijd willen nemen nu om er even goed over na te denken... om ons politiek te positioneren en rustig in gesprek te gaan met Jolande... om uiteindelijk toch wel de nooduitgang te vinden. Ja, nou, dan uh, is mijn wedervraag... waarom heb je dat dan niet gedaan? Want iedereen weet natuurlijk wel dat die discussie rondom Jolande Sap er was... Uh, er is een commissie ingesteld uh, onder leiding van André van Es. Daarvan is ook al bekend dat hij uh, moet gaan onderzoeken... waarom zitten we in de problemen... waarom hebben we zo'n slecht verkiezingsresultaat uh, gehaald... en hoe moeten we uh, verder in de toekomst... om weer een goede groenlinksse partij te worden. Waarom neem je dan, dan niet de tijd voor? Want het stond allemaal al op de, op de rails. Wat ook opvalt is dat er een discussie nu ontstaat... lijkt het wel, tussen prominente GroenLinksers... die zich allemaal roeren op uh, Twitter en de basis... Ja, nou misschien uh, speelt daar nog mee... dat die prominente uh, GroenLinksers um, dat die makkelijker te bereiken zijn... of um, sneller een boodschapje op Twitter doen... of dat het sneller wordt opgepakt. Maar dat maakt het des te interessanter... wat er uh, straks in Utrecht gaat gebeuren. Want daar komt in ieder geval een deel van die basis uh, aan het woord. En... Uh, een aantal mensen zal ook al wel gehoord zijn de afgelopen weken door het partijbestuur. En uit die gesprekken kreeg dat bestuur juist de indruk dat het beter was dat Jolande Sap zou opstappen. Dus of het nou echt zo'n bijltjesdag gaat worden, dat is nog even de vraag. Jij durft dus niet te zeggen of aan het eind van de dag nog de partijvoorzitter van GroenLinks, mevrouw Wenink, de partijvoorzitter is. Nee, ik weet wel dat haar stevig de mantel uitgeveegd zou gaan worden... vanwege het zwabberbeleid. Maar of het per se ertoe leidt... want hier moet je dezelfde vraag stellen. Wat los je op met het vertrek van Jolande Sap? Of wat los je op met het vertrek van Wening of het hele bestuur? Want dan heb je niet alleen je fractie in de Tweede Kamer onthoofd... maar heb je ook nog eens een keer je partij van het bestuur beroofd. En misschien wordt de ellende dan nog wel veel groter. Jij gaat er naartoe. Je gaat er verslag van doen hier op deze zender. Half elf begint het, hè? He? Ja. Nou, dan ben je te, luisteren, te beluisteren bij Peter... Mieke en daarna trotskamerbreed en alle programma's die we verder hebben hier op Radio 1. Veel succes vandaag Hans. Dank je, wel. Dank je wel. De Verenigde Staten op weg naar 6 november. Amerika kiest. Nog vier en een halve week, dan zijn die verkiezingen in Amerika. Correspondent Wessel de Jong die reist de komende weken door het westen van Amerika. Hij was deze week in Denver, waar de twee presidentskandidaten... Mitt Romney en president Obama voor het eerst met elkaar debatteerden. Het was een feest op de Universiteit van Denver. Iedere student die ook maar iets met politiek heeft, die was komen opdagen. Nou ja, vooral de Obama-fans. Gekeken werd er naar het debat op een scherm in de open lucht. En natuurlijk was er ook live muziek. God damn thing. I don't know a god damn thing zingt de band hier. Nou, dat valt best mee, want heel veel studenten hier die weten precies wat ze gaan stemmen. It's a haze on my head. Must have been hit to heart of God vote for president obama because he has a lot more compassion for the people in america who may not make as much money or may not have the same opportunities as everyone else obama is vooral begaan met de mensen die het niet zo goed hebben i mean romney has made comments that he thinks that half of the country is lazy and doesn't contribute en romney nou ja die heeft onlangs nog gezegd dat de helft van het land bestaat uit luie donders Obama-jeugd, jongens met een Obama-Biden-sticker op hun shirt. Waarom is Obama nog altijd zo populair bij studenten? Because his policies regarding student loan debt and everything uh, that, it, great because it's taken away a lot of student debt. Door zijn politiek zijn studenten van een heleboel schulden afgekomen. De jongen helemaal yeah. gekleed in een Amerikaanse vlag, een Amerikaanse vlag op zijn hoofd, gouden zonnebril. Ja, ga verder. Obama, he's just, he's, from what I can tell, he's a really a very positive attitude that really attracts the young people. Staat uh, open naar de jeugd, heeft gewoon een hele positieve houding. Maar de werkloosheid is groot, ook onder de jeugd. I think uh it was a little struggle when he was coming in into the, the presidency in the last four years. Toen hij het land overnam, was de economie één grote puin Je kon niet verwachten dat hij het allemaal zo in één keer zou omdraaien. Ready go! To Why is she staying talking for a bit? Ready mm -hmm. to go! The biggest thing we're doing is registering voters, because if enough people vote, Obama will win. Obama jeugd loopt hier over de campus met een heel groot bord forward. Het Belangrijkste wat wij doen is, uh, zegt deze jongen, is gewoon het registreren van stemmers. Als er maar genoeg mensen gaan stemmen, dan wint Obama wel. Because the youth are going to be the deciding factor in this election. En we moeten vooral de jeugd bereiken, want de jeugd wordt de beslissende factor in deze verkiezingen. Dat is natuurlijk wel het typische en het hele krachtige van die Obama-campagne. Mensen worden individueel aangesproken. De Romney-jeugd, die is er wel, maar die zie je dit niet doen. To the oceans, wide with God bless Republikeinse studentenliederen. Klinkt als echt Hollandse koorballen. God bless America. Why would you vote for Romney if I may ask? I was pretty moderate and very dissatisfied with the job that Obama has done Ik ben heel erg teleurgesteld over hoe Obama de economie heeft gerund, vooral over de hoge belastingen. Ik dacht toch dat alle studenten zouden stemmen voor Obama. Of is dat ook zo? Is dat uh, clubje wat hier staat? Is dat een hele kleine minderheid? Definitely just a small minority here. I think there's a lot of uneducated voters and a lot of people that are jumping on the Obama bandwagon. They think that they can get everything handed to them. Ja, dit is zeker een hele kleine minderheid. Je hebt een heleboel domme, onopgeleide kiezers. En die stemmen allemaal voor Obama. Die denken allemaal dat je gewoon alles gratis krijgt. We're nearing graduation age. We want to make sure that our degrees are worth something. Ik ben nu bijna afgestudeerd en ben gewoon bang dat ik straks geen baan kan krijgen. Net zoals heel veel van mijn familieleden. En waarom denk je dat jouw kans op een baan groter is onder Romney? Well, you know, I think under the Obama administration, you've had over 40 months of unemployment over 8%, which is unusually high. Onder Obama, je hebt 40 maanden werkloosheid gehad die hoger dan 8% was. En Romney als zakenman heeft hij heel veel banen gecreëerd. Practicality to the youth vote, so. maar ja, praktische dingen, daar houdt de jeugd dus niet zo van. En deze jongen is een blauwe blazer. Inderdaad heeft al een beetje de jeugd verlaten. Een reportage van Wessel de Jong. En de komende weken in aanloop naar die verkiezingen... reist hij dus door de Verenigde Staten van Amerika. En gaat u nog veel meer reportages van hem horen. In Nederland zijn meer schoolverlaters met een allochtone achtergrond... dan in de landen om ons heen. Blijkt uit onderzoek. Straks spreken we de onderzoeker. Verkeersinformatie. We hebben een file. De afrit Watergraafsmeer, ring A10, naar Den Haag. Die is dicht door een ongeluk. We hebben ook nog een aantal afsluitingen. Want dit weekend wordt er ook weer aan de weg gewerkt. Zo op de A2. Den Bosch naar Eindhoven. Tussen knooppunt Vught en Bokstel. De A17, Dordrecht-Rozendaal. Tussen industriegebied Moerdijk en knooppunt Noordhoek. De A28, Assen-Groningen hoogte van knooppunt Julianaplein, de A28 Zwolle-Utrecht... tussen knooppunt Hoevelaken en Maren en de A59... Zonzeel-Ost tussen de Ring Den Bos, Den Bos west wel te verstaan... en knooppunt Empel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Burgemeester Hein Bloemen van Berkelland in de Achterhoek... die krijgt meer ruimte om bewoners te informeren... wanneer iemand vlucht uit de TBS-kliniek in Rekke, een dorp in zijn gemeente. Vorige maand mocht hij van het Openbaar Ministerie de bevolking... niet waarschuwen toen een TBS'er zijn begeleidster verkracht... En daarna ontsnapte. Burgemeester Heimloem is nu aan de lijn. Goedemorgen meneer Bloemen. Goedemorgen. U heeft overleg gehad met het Openbaar Ministerie. Wat voor extra mogelijkheden heeft u gekregen? We hebben gisteren overleg gehad met de landelijke hoofdofficier van justitie van het landelijk parket. Met de hoofdofficier van justitie Zutven en met de politie. We hebben elkaar dilemma's gedeeld. Opsporingsdilemma, maar ook mijn dilemma om, het, om de bevolking wat beter te waarschuwen, wat tijdiger te waarschuwen. En daar hebben we de volgende afspraak over gemaakt, zo gauw als dit soort zaken, wat we allemaal natuurlijk niet hopen, toch onverhoopt weer een keertje voordoen. Dan hebben we onmiddellijk een telefonische driehoek, dus telefonisch overleg ja. tussen het Openbaar Ministerie en de politie. En dan kijken we aan de hand van het risicoprofiel uh, hoe we in de communicatie gaan zitten. En Het is bijvoorbeeld dan mogelijk dat we gezamenlijk uh, besluiten dat het goed is om uh, directe omwonenden van de kliniek, maar bijvoorbeeld ook in een bredere straal, uh, mensen die daar wonen, in, in de dorpen eromheen, tot en met in Duitsland toe, om die uh, te waarschuwen uh, waarbij we allerlei technische middelen kunnen gebruiken, zoals Via... sms-alert, uh, uh, twitter enzovoorts. Ja, en dat mocht tot, tot heden niet. Waarom mocht dat eigenlijk niet? Nou, daar is nogal wat verschil van mening over of dat niet mocht. Kijk, op zich heeft een burgemeester een eigenstandige bevoegdheid. Maar u heeft het niet bij... gedaan? De wij, bespreken, keer. wij bespreken dat uh, in goed overleg in de driehoek. Kijk, en als het Openbaar Ministerie dan uh, heel dringend toch uh, vriendelijk verzoekt om de opsporing niet in gevaar te brengen, ja, dan, uh, dan, dan maak je toch wel even een pas op de plaats. Ja, en daar heb je heel veel last van gehad. Ja, maar dat, uh, dat argument kan natuurlijk een volgende keer opnieuw op tafel komen. Dat het Openbaar Ministerie zegt in het belang van het onderzoek is het misschien beter om het niet te doen. Ja, maar ik heb de indruk dat we nu uh, in ieder geval de afspraak gemaakt hebben dat we uh, heel tijdig in het proces met elkaar in overleg gaan. En ik heb ook de stellige indruk dat het Openbaar Ministerie nu uh, nog meer doordrongen is van het belang van een burgemeester. Uh, die, uh, het belang wat hij heeft in de richting van zijn bevolking als er een menselijke tijdbom rondloopt. Ja, en geldt dit trouwens uh, alleen voor u uh, of geldt het voor alle burgemeesters in Nederland? Nou ja, die... De casus uh, speelde dit keer in, uh, in de TBS-kliniek rolde en in rekken. Dat is in mijn gemeente, dus daar is hij op dit moment op gefocust. Maar ik uh, neem aan dat uh, de afspraken die ik met bij het bij ministerie heb gemaakt... dat die, zoals dat vandaag de dag zo mooi heet, uh, verder uitgerold zullen worden uh, in Nederland. Ja, goed, maar u bent al met al tevreden, begrijp ik. Ik ben tevreden, ja, want we hebben, ja, we hebben uh, daar eens een keer een goed en indringend gesprek over gehad. En we hebben ook begrip voor elkaars uh, belangen in deze. Uh, en uh, we hebben ook uh, uh, volgens mij hele goede afspraken gemaakt in een onverhoopt uh, toekomstig geval. Meneer Bloemen, ik dank u wel voor het gesprek. Goedemorgen. Dag. Goedemorgen. Dag. Goeiemorgen. Het eerste vaatje haring, de Beaujolais primeur. Het zijn evenementen in uh, het land. En dan nou willen de Nederlandse brouwers ook zo'n traditie creëren met bokbier seizoensbier met karamelsmaak, ja, dat hoort toch een beetje bij de herfst. Maar het probleem is, wanneer is de start van het seizoen? Is dat 21 september? Is dat de eerste maandag van oktober? Is het de eerste zondag naar de eerste maandag van oktober? Dat is dus morgen. En in Zwitserland zeggen ze morgen op zondag 7 oktober. Dan is de Hansestad de nationale bokbierstad. Zo, hier staan vier tanks van 1200 liter. En daarvan zijn er twee gevuld... We hebben hier van 2100 liter bokbier staan uh, voor dit weekend. Ik ruik het al een beetje. Ja, maar gelukkig hoef ik het niet allemaal zelf op te drinken. Daar hebben we onze gasten voor in het café-restaurant die dat doen. Het is nu op een temperatuur gebracht van uh, 4 graden Celsius. En dat gaat zometeen wat het overgepompt naar de lage tanks. En dan pompen wij rechtstreeks uit de lagertank. tank. Gerrit Wolf, u bent bierbrouwer bent een Stadsbrouwerij, bent ook nog bierkeurmeester. Klopt. Bierbrouwen, dat is een beetje scheikunde, hè? Als ik u zo zie staan hier, dan heb ik echt het idee... u bent aan het experimenteren geweest met allemaal ingrediënten. Bierbrouwen is inderdaad biochemisch. Je stuurt de, die processen uh, met tijden en temperaturen... om een bepaald type bier te maken. De biermarkt die wordt natuurlijk gedomineerd door merken als Heineken en Grols. Maar er zijn in Nederland wel meer dan 100 brouwerijen. En bijna allemaal maken ze hun eigen bokbier. Ja, zelf maak ik altijd een, uh, een dubbelbok. Ik hou wel van wat zwaardere bieren. Dus uh, de Hansebok is uh, 8%. Bokbier wordt steeds belangrijker. Want waar de markt voor pils al jarenlang stagneert stijgt de vraag naar speciaal bier. Kijk je naar uh, Nederland, maar specifiek ook naar Europa... zie je dat met name de pilsmarkt zelfs afneemt. Daarentegen is de speciaalbiermarkt juist weer enorm uh, in, in zwang. Kijk, en daar komt het belang van bokbier om de hoek. Daar zit groei in, gelukkig wel. Want we zeggen wel, herfst, dat is begin van het seizoen. Maar laten we de seizoenen even doornemen. Ik kan winterbok kopen, lentebok, zomerbok, herfstbok, meibok... Er is geen ontkomen meer aan. Hè? Ja, eigenlijk zijn er twee categorieën. Het voorjaarsbok en het najaarsbok. Maar als ik begin volgend jaar een lentebok koop... loop ik niet het risico dat het een herfstbok is met een nieuw etiket. Nee, want een voorjaarsbok hoort eigenlijk helder te zijn. Die hoort uh, lichtgeel van kleur te zijn. Ja, die, dat is eigenlijk een totaal ander bokbier dan dat wij nu in de herfst hebben. Kijk maar naar de kleur, want dan zie je het grote verschil. Er zit inmiddels veel marketing in bokbieren. Ja, ja, tuurlijk. Iets, iets wat, wat, wat groeiend is. Daar zetten de marketeers zetten zich op vast. En, uh... Zodat we het hele jaar gaan drinken. Nou, er is ook wel vraag naar. zelf maak de herfstbok Maak ik eigenlijk alleen maar voor, voor de herfst. Uh, eind november moet voor mij, bij de Stadsbrouwerij, moet het bokbier door zijn. Want dan hebben we onze winterbier afweer. Maar het is ook een marketingverhaal natuurlijk. Je hebt brouwerijen, die maken echt voor elk seizoen een, een bier. Is het risico niet dat die bok een beetje uitgemolken wordt dan? Overkill is altijd uh, verkeerd. Traditie hebben we de, de meibok, het ja, voorjaarsbok en de herfstbok. Ik denk dat we het ook daarbij moeten houden. In Zutphen, uw woonplaats, de plek van uw brouwerij. Daar is dit weekend de nationale bokbierdag. Dan denk je, dat is de start van het seizoen. Nee dus, dat is het niet. Hè? Want het seizoen is al begonnen. <lacht> het seizoen is al begonnen. Er zijn afspraken gemaakt, wanneer moet je dat bokbier nu in de winkels krijgen? Wanneer moet je de bokbier op de tap hebben? Wij starten hier zeg maar dit weekend dan met de opening van, van het bokbeerseizoen. Maar de grote brouwers die, die starten gewoon 1 oktober met de verkoop van de bokbieren. Afgelopen maandag? Afgelopen maandag. Er gaat ook stemmen op die zeggen van ja eigenlijk staat de herfst staat op 21 september. Waarom pakken we dan niet een natuurlijk moment om de bokbieren te doen? Ja ik begrijp dat met name de consument dat wil hè? Er is een organisatie consumenten die noemt zich echt waar... De Pint, een groep fanatieke bierdrinkers. Ja, ja, ja, zeker. En proeven ze niet te vergeten. En die groep zegt, 21 september, dan willen we bokbier. Er is wel wat voor te zeggen. Maar waarom gebeurt het dan niet op de 21ste? Het is even met elkaar uh, overeens eens wat om een geschikte datum te vinden. Ik denk inderdaad dat het daar naartoe gaat. Het is gemakkelijk. Iedereen weet dat de herfst 21 september begint. Hupke. Pak dan ook meteen de bieren. Is nou bok met een K of met CK? Mag u zelf invullen? Ik heb het met een CK. Zoals een kroket met een Q. Kroket met een Q, ja. Ja, ja. stel het wat meer voor. <laughs> ja, daarom. <laughs> en Dekker met twee K's ook. Louis Dekker, die maakte de reportage. Gerrit Wolf voor u, bierbrouwer in Zutphen. Organisatie van de Nationale Bokbierdag. Overigens verwacht morgen meer dan 100.000 bezoekers. Bier staat klaar. Nederlandse allochtonen die kunnen het beter doen op school als we lessen trekken uit sommige van ons omringende landen. Blijkt uit een groot Europees onderzoek, waarbij gekeken is naar het aantal vroegtijdige schoolverlaters van zogenoemde tweede generatie kinderen. Coördinator van dat Europese onderzoek is socioloog Maurice Krul, hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Naar welke groepen migranten heeft u trouwens gekeken? We hebben gekeken naar de Turkse tweede generatie in zeven Europese landen... en naar de Marokkaanse in drie Europese landen. En in het Duitsstalige land hebben we gekeken naar de tweede generatie van Joegoslavische afkomst. Ja, en als we dan kijken naar de, degenen die ook in Nederland uh, wonen... dan blijkt dat we het slechter doen dan andere Europese landen. Nou, we zitten eigenlijk precies in het midden. We oh. zitten in de middenmoot, zou je kunnen zeggen. We zijn niet Frankrijk de slechtste. en Zweden doen het veel beter... Maar de Duitsstalige landen doen het weer slechter als Nederland. Laten we maar eerst beginnen met Frankrijk en Zweden. Waarom doen die het beter? Uh, ze doen het beter omdat ze heel vroeg beginnen met het onderwijs. Uh, daardoor leren de kinderen eigenlijk al heel snel de tweede taal. Het Zweeds en het Frans. En het vroeg begint? Vroeg, uh, dat, daarmee bedoelt u twee, drie jaar? Ja, ja. Dan zitten ze al op school en niet zoals in Nederland... Op de voorschool uh, drie uh, ochtenden in de week, maar gewoon op de crash of de kleuterschool. En ze selecteren laat, daarmee bedoelt u dat ze later dan wij naar een middelbare school gaan? Ja, pas op... Nee, ze, ze selecteren pas laat, zeg maar, naar de richtingen in het uh, middelbaar onderwijs. Wat we, bij ons natuurlijk het VMBO, haven en, en uh, het VWO is. En dat doen zij pas op 15-jarige leeftijd. Ja, dus ze hebben dat... veel langer de tijd om een achterstand in te halen. En dat ja. doen ze dus ook. Dus dat pakt heel erg uh, goed uit? Ja, dat pakt inderdaad heel voordelig uit. En dan zie je dat er veel meer uh, jongeren doorstromen naar het hoger onderwijs. Ja. Zou het iets zijn voor, voor, uh, voor Nederland? Nou ja, die discussie is in Nederland al heel lang aan de gang natuurlijk. Uh, we zijn wel natuurlijk bezig om de kinderen vroeger naar school te brengen. Maar dat doen we eigenlijk in een hele rare situatie dat we eigenlijk de kinderen van migrantenouders samen op de voorschool plaatsen. Eigenlijk geïsoleerd van de oud jongeren die naar de crash gaan. Ja, je moet het door elkaar heen van... toch, uh, toch doen, want dan kan je van elkaar wat leren. Sorry? Je moet het door elkaar heen doen, zegt Je u. moet het door elkaar heen doen, en dat doen ze in Zweden en uh, Frankrijk. Ja. En dan begrijp ik dat ook uh, de Nederlandse leerplicht, hè, we hebben een leerplicht tot uh, 16 jaar, een, uh, een soort handicap is. Hoe zit dat? Nou ja, we hebben natuurlijk een gedeeltelijke leerplicht tot 18 jaar. Maar wij plaatsen eigenlijk de meest kwetsbare leerlingen op 16-jarige leeftijd op het grootschalige mbo. Uh, daar halen ze mee uit de beschermde schoolomgeving van het middelbaar onderwijs. En dan is eigenlijk de leerling min of meer zelf verantwoordelijk voor zijn studie. Hij moet ook zelf zijn stageplaats uh, organiseren... Nou ja, op al die punten gaat het uh, dan ook fout. Ja, en dat zou ook aangepast moeten worden. Dat is eigenlijk een aanbeveling die u zou willen doen. Ja, nou en daar wordt ook wel mee geëxperimenteerd in uh, Nederland. We hebben het zogenaamde VM2. Waar eigenlijk Ik ken een, het niet, maar... Dat is een aansluiting van het VMBO aan het uh, MBO 1 en 2. En dan worden kinderen eigenlijk uh, doorlopend... Uh, totdat ze een startkwalificatie hebben gehaald... op één school gehouden. Ja, en dat moet eigenlijk worden voortgezet. Nou, de eerste resultaten daarvan laten zien dat uh, die jongeren het veel beter doen. En uh, ook uh, veel meer dan kinderen die die breuk moeten maken op 6 jaar het, uh, het mbo-2-diploma halen. Ja. Goed, u heeft het onderzocht. U doet een aantal aanbevelingen. En het is nu aan uh, ja, de beleidsmakers om daarmee uh, aan de slag te gaan. Ik dank u, meneer Krul, voor uh, de toelichting. Okay. En daarmee uh, zijn we aan het eind gekomen van het ochtendgedeelte van het Radio 1-journaal. Maar blijf luisteren, want zo dadelijk gaan Peter en Mieke verder met de Tros Nieuwsshow. Natuurlijk, Hans Andringa komt langs. Uh, Omstreeks half elf zal hij zich in ieder geval vastmelden vanaf de partijenraad van GroenLinks. En Peter en Mieke hebben het verder over de hersens van een gokker. Ze stellen zich de vraag of er hamburgers zijn in het paradijs. En ze hebben een onderwerp over creatief met turven. Nou, reden genoeg volgens mij om te blijven luisteren. En Jury zit ook al klaar. Maar uh, we doen volgens mij eerst het uh, eerste ster. Toch, Jury? Eerste ster. Nee, niet de eerste ster. We hebben niet verkocht. Nou, gooi die pingel er dan maar in. Radio 1. Het NOS-journaal. Turkije heeft opnieuw doelen in Syrië beschoten nadat een mortiergranaat uit Syrië vanochtend op Turks grondgebied was beland. Het is de vierde dag op rij dat een Syrische mortiergranaat over de grens terechtkomt. De Syrische regering verontschuldigde zich donderdag bij Ankara en beloofde dat het niet meer zou gebeuren. De Turkse premier Erdogan heeft gezegd dat Turkije niet uit is op oorlog met Syrië, maar dat het land op alles is voorbereid. Het partijbestuur van GroenLinks moet zich vandaag op de partijraad in Utrecht verantwoorden... voor het besluit om het vertrouwen in Jolande Sap op te zeggen. Sap stapte om die reden gisteren op. Partijvoorzitter Wening van GroenLinks zegt dat ze zal opstappen als de partij daarom vraagt. En een Noord-Koreaanse militair is overgelopen naar Zuid-Korea. Dat deed hij via de zwaar bewaakte gedemilitariseerde zone tussen de beide landen. Dat meldt persbureau Yonhap. De militair stak rond het middaguur via een wachtpost aan de noordzijde de grens over. Hoe je dat precies voor elkaar heeft gekregen is nog niet duidelijk. Er staan duizenden militairen langs de grens. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Beer Online. Vanochtend is het bewolkt en regenachtig. Vanmiddag trekt de neerslag richting het zuidoosten weg en komt vanuit het noorden de zon tevoorschijn. Bij een matige aan zeevrij krachtige westenwind wordt het 15 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, ontstaat in het zuiden nevel of mist.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 Goedemorgen, het is uh, vier minuten over half negen. Hartelijk welkom bij de nieuwsshow. Tot elf uur zijn we bij u. Wie komen er allemaal? Nou, om negen uur komt Louise Fresco. Zij schreef een boek, een dik boek, Hamburgers in het Paradijs. Ondertitel Voedsel in tijden van schaarste en overvloed. Daarna besteden we aandacht aan de verkiezingen in Venezuela. Wordt het voor de vierde keer Hugo Chavez of toch die frisse Enrique Capiles? En dan David Mulder, die besloot een jaar lang zijn dagelijkse bezigheden bij te houden. Te turven, zo gezegd. En dat was nog zwaarder dan u waarschijnlijk denkt. Het laatste onderwerp dat uur is de vraag... wat gebeurt er in het brein van een gokker? Daar doet Lineke Jansen van de Radboud Universiteit onderzoek naar. Om tien uur komt schrijver Tommy Wieringa... ongetwijfeld in een best humeur... want zijn derde roman, Dit zijn de namen... kreeg vijf sterren in de Volkskrant vanmorgen. Dan komt uh, Onno Blom de boeken bespreken van zijn keus. En we gaan ook nog naar het Haags gemeentemuseum. Daar is een tentoonstelling. Fabulous 50s, fabulous 50s. Fashion. Zometeen nog de vraag hoeveel een extra douchebeurt mag kosten in het bejaardenhuis. Maar eerst uh, gaan wij naar uh, ja, keizerin Merkel. Precies, ze verlaat <laughs> haar Duitse paleis namelijk. Trekt het achterland in en reist naar de rand van haar Europese rijk en dat heet Griekenland. De Duitse bondskanselier komt even persoonlijk pooshoog te nemen of de portemonnee daadwerkelijk getrokken moet worden voor die noodlijdende Grieken. Als de hand op de knip wordt gehouden, is het land mogelijk eind november al failliet. Zo liet de Griekse premier Samaras gisteren weten. Over de opmerkelijke reis van Angela Merkel en de verhoudingen tussen Duitsland en Griekenland... gaan we praten met de Duitse correspondent in Nederland, Annette Biersel en met Griekenland-kenner Ingeborg Beugel. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. Mevrouw Biersel mag ik even met u beginnen? Waarom, waarom reist Merkel überhaupt naar Griekenland? Uh, ja, dat is opmerkelijk toen gisteren het bericht kwam dat ze gaat. Uh, en, uh, en inderdaad, er wordt nu gezegd door haar woordvoerder... nou, het is een gewoon bezoek bij vrienden. Uh, en Samaras, uh, de premier, de premier, was eind augustus in Duitsland... en heeft uh, uh, haar uitgenodigd om te komen. Ja, en is toen was het is het uh, Dat is uh, kletskoek, want het gaat natuurlijk... Uh, uh, het is absoluut een signaal. Het is een signaal voor Griekenland. Duitsland staat bij jullie en wil alles doen om jullie in de euro het te is houden. Een, het is een hand toesteken... Ja, ja, absoluut, dat denk ik wel, ja. Zo okay. wordt het in ieder geval opgevat. Het is natuurlijk, je moet, moet ook zeggen... Angela Merkel um, is vijf jaar niet geweest. Dus voor de... Uh, zij is, ja, waarom zou ze ook... de uit, ja, nou, Sinds de uitbraak oh. van de eurocrisis... Um, uh, is ze daar niet meer geweest. En hij wordt uh, daar wordt ook verweten. Trouwens ook in Duitsland, door Duitse media. En, en ook in Brussel, En politici die zeggen... Nou, Duitsland praat alleen maar over de Grieken... maar niet met de Grieken. En dat is toch misschien verstandig dat ze daar... Oké, okay, een uitgestoken hand. Wordt het ook zo beleefd in Griekenland-Dingenborg? Nee, Merkel? absoluut niet. Merkel wordt gehaat door het overgrote deel van de Griekse bevolking. Uh, in Athene, als je daar rondloopt... dan zie je op alle hoeken van de straten en op winkels... Angela Merkel afgebeeld als Hitler'tje, als de nazisten. Uh, ik herinner me, want ik was van de zomer drie maanden in Griekenland... Uh, de befaamde wedstrijd voetbal tussen Duitsland en Griekenland... Nou, iedere keer als Duitsland scoorde, dat gebeurde helaas nogal eens... dan, dan werd er boe, Merkel, boe, Merkel, Merkel exit uh, geroepen. Uh, ik verwacht, en alle signalen zijn er al... want nu al staan alle sites... Uh, in Griekenland bol van die aankondiging. Merkel komt dinsdag. Nou, dinsdag staat Athene op zijn kop. Honderden duizenden zullen op de been komen... om Merkel alles behalve warm te ontvangen. Annette, wat is het doel van haar reis? Met welke boodschap komt ze aan bij die Grieken? En met welke berichten moet ze terugkomen in Duitsland? Ja, kijk, het is natuurlijk niet zo uh, dat ze met een grote zak geld komt... en zegt, nou, wij geven jullie iets. Ik denk, uh, het is absoluut een... een de boodschap is, uh, wij zoals ik eerder zei, wij houden jullie in de, in de euro, want er zijn afgelopen maanden natuurlijk uh, vanuit verschillende uh, Europese hoofdsteden kwamen geluiden na misschien moet Griekenland toch, toch een keer uitstappen um, uh, wat eigenlijk ook te verwachten valt is dat ze um, positief uh, antwoord geeft of een signaal tenminste geeft dat ze zich daarvoor gaat pleiten uh, dat Griekenland uh, uitstel krijgt, dus meer tijd krijgt uh, om de hervormingen door voeren voeren. En uh, ja, wat dan wat ook een beetje natuurlijk verwacht wordt door veel economen, is natuurlijk dat het uiteindelijk niet om meer geld gaat, om meer tijd voor Griekenland gaat, maar dat uh, Europa ook uh, inderdaad iets moet doen aan de, aan de schuldenlast van Griekenland en dus ja. iets moet kwijtschelden. Ik denk dat daar nog niet zoveel te verwachten staat. Nee, want ze is natuurlijk aan handen en voeten gebonden. Maar, uh, zij is, ze is gebonden. Ja. Ze zij is in hun eigen land gebonden natuurlijk. We hebben, uh, door, door binnenlandse verhoudingen, het constitutionele hof in, van, van Duitsland Karlsruhe had, uh, 12 september besloten dat wel het reddingsscherm, de noodfonds, mm -hmm. dat mag wel, maar het moet wel een absolute, uh, uh, uh, uh, het heeft grenzen, dus Angela Merkel kan ook niet zomaar ja, de geldzak uh, open doen. Ik heb Bore beugel... Uh, maar dat de, veroorzaakt dus een impasse. Want de Griekse uh, premier die heeft gisteren al meteen laten weten... als hier niet snel iets gebeurt, komt zelfs de democratische uh, het gehalte... van de staat Griekenland in gevaar. Want gewoon kleine groepen nemen het hier op straat over. Ja, nou, dat is uh, wat ik al maanden zeg achter verschillende microfoons... Um, uh, het is heel erg ambigu wat Merkel nu aan het doen is. Want aan de ene kant, zoals jij net uh, zegt... is ze met handen voeten gebonden. Want zij is de verpersoonlijking van het bezuinigingsbeleid. Hè, dat is door haar zo ongeveer verzonnen. En zij is daar de keizerin van. Dus met een, met een gebaar van goodwill fysiek naar Griekenland gaan... Uh, ja, dat, daar trappen die Grieken niet in. Want het mogen nu duidelijk zijn... je hoeft er echt geen economie voor hebben gestudeerd. De eisen die aan Griekenland gesteld worden... Uh, willen ze iedere keer een stukjes die steun van Europa krijgen? Die eisen die zijn simpelweg niet haalbaar. Uh, uit een lege koe kun je geen melk meer persen. En de Grieken zijn aan het einde van hun Latijn. Ze kunnen niet meer. Dus Merkel die zal pas goed wil krijgen van de Grieken... als ze wel degelijk bijvoorbeeld, al is het alleen maar, zou erkennen dat de eisen niet haalbaar zijn. Dat je van de Grieken dus ook niet mag verwachten... dat ze daaraan gaan voldoen. Want kijk wat er nu gebeurt. Ook Rutte, onze eigen premier, is daar een geweldig voorbeeld van. In, in, in Noord-Europa, Duitsland en Nederland voorop. Want waar, daar zijn de media heel erg anti-Grieks... en de publieke Opinie is ook heel erg anti-Grieks. En Griekenland is stout, verkeerd, een liegbeest moet gestraft worden. En um, wat er niet in de publieke opinie over de vloer komt... is dat het niet reëel is wat er van Griekenland wordt geëist. Dus nu, iedere keer als Griekenland een bepaalde afspraak niet na kan komen... dan roept Rutte voorop, zie je wel, ze komen hun ja. afspraken niet naar. Maar dat ja. is niet wat er aan de hand is. Kijk, ik denk, zo ja, ja. als je ja. zo'n zo bezoek uh, ziet van Angela Merkel... dan gaat het niet om Griekenland-Duitsland. En om, dat Angela Merkel nu uh, uh, vraagt om de goedwil van Griekenland. Het gaat natuurlijk, zoals we inmiddels weten, om een Europese schuldencrisis. Ja. Dus er zijn Europese landen. We hebben inmiddels uh, andere landen uh, die aankloppen. Dat is Port uh, ja, Portugal, Spanje, eh, Cyprus. Um, uh, dus het is uh, uh, Angela Merkel die, die, die vecht natuurlijk ook aan verschillende fronten. Ze wordt overal in Europa zo afgeschilderd en zich nageven aan haar Europese partners... en inderdaad een grote meerderheid van Europese landen die zeggen... wij moeten voor groei zorgen, minder bezuiniging, dus minder streng zijn. Ja, hoe wordt er ja. eigenlijk in Duitsland te, tegen deze trip aangekeken? Ja, inderdaad. Wordt, wordt, het, op de ene kant wordt gezegd: Nou, het, het, het, dat had ze al lang moeten doen. Het is eigenlijk veel te laat. Het wordt ook gezien, eindelijk. echt... Uh, het is goed. Het is een goed tijd. Maar het wilde dat ze dat doen. Stop, stop met die flauwekul en uh, donder ze eruit. Is dat Dat is, is natuurlijk, ja. Kijk, Angela Merkel heeft, of in Duitsland heb je um, dezelfde soort tweedelingen als, <coughs> als, als in Nederland. Je hebt op de ene kant um, heb je natuurlijk ook groeiend facet van mensen die zeggen: uh, wij, wij, wij zijn het zat. Niet nog meer meer uh, miljarden in de bodemloze put, ik mm -hmm. uh, citeer een uh -huh. bekende Nederlandse politicus... <laughs> um, dat heb je, en dat heb je ook binnen uh, Angela Merkels eigen christendemocratische partij. Op de andere kant heb je dan ook uh, een grote groep die zeggen, uh, wat Ingeborg uh, Burger ook net zegt, uh, het is niet te doen, die, die, die eisen die we stellen aan bijvoorbeeld Griekenland. Wij moeten ervoor zorgen dat er groei komt, dus geef ze meer tijd. Dat is de lijn van uh, juist ook van de sociaal-democratische uitdaging van Angela Merkel. Volgend jaar zijn verkiezingen. Ja. Dus dat is ook iets waar, waar Angela Merkel op moet letten, want ze is ook uh, aangewezen op de, op de steun van de Sociaaldemocratische Partij in, in Duitsland. Om verdere hulpmaatregelen door te krijgen. Uh, het is wel, wel grappig dat je een beetje dezelfde verhoudingen ziet in Duitsland als, als hier in Nederland. Hè, met Samsung en, en Rutte. Uh, dus dat is een beetje dat speelveld waar ze opereert. En ik denk dat, ze, um, uh, dat het die kant zou Opgaan en dat het een signaal is: deze reis. dat ze zegt. Uh, oké, okay, wij, wij, uh, wij gaan verder, Griekenland steunen. Maar goed, Ingeborg Beugel zegt, uit... daar de, de trappen, ja. die Grieken dus absoluut niet in. Nou, sterker nog, waar dus nee, nee, ze heel dan saaiant, niet in te trappen? Sant Detail. Die nieuwe partij die bij de laatste Griekse verkiezingen zo eens is opgekomen, hè? die Syriza van, oh. die, uh, van, die, uh, van die Tsipras. Die, die extreme rechtse partij. Die, nee, dat is niet extreem. Oh, dat is links? Rechts. Nee, dat is Links. Je hebt, de, de Radale als... Links. Je hebt de Gouden ja, Dageraad. Precies, die is het link. Ook, ook heel Gaan belangrijk. Hè? De, de Griekse premier ja. die heeft uh, in dat Duitse handelsblad uh, gezegd uh, niet alleen gaat, uh, is het geld in november op, maar hij heeft ook gezegd wij zijn te vergelijken met de Weimar Republiek ja. Ja. van 1933. En wat hij daarmee bedoelt is dat Griekenland een, een, een volk is dat torenhoge schuld op zich draagt. Net als in de tijd de Weimar Republiek. En dat er heel erg denigerend vanuit het buitenland tegen die mensen wordt gedaan. Dat was ook het lot van de Duitsers in die tijd. En dan krijg je allerlei afschuwelijke onderbuikgevoelens. Nou, ja, we weten waar het kwam in Duitsland tot geleid de. heeft. Ja. En in Griekenland zie je dus die neonazistische partij, die nu en schrik niet, volgens de peilingen, de derde grootste partij is. En die is steeds gewelddadiger. Ik heb filmpjes gevonden, je moeten maar eens kijken op internet. Ik denk internet. Dat trouwens dat in Duitsland echt ook gezien wordt. Ja, de gevaar die, dat die moet. daar heerst emotioneel ja, in is. Ja. Want wij, wij Duitsers hebben een groot historisch besef. En, en, en daar is inderdaad veel gevoel voor. Dus ik heb ook in de media afgelopen jaar die, die waarschuwing... Ja voor, voor uh, toestanden uit de Weimarere Republiek, dat, ja. dat uh, kwam erg terug. En daar komt nog bij dat diezelfde partij, die Syriza, dus niet gouden ja. Raad, die neonazistische partij, die twee, mag je echt niet met elkaar uh, uh, je daarin vergissen... niet met elkaar vergelijken. Nee, maar het is opvallend dat zowel op links als op ja. rechts die partijen omhoog komen. Ja. Ja. Ja. maar Syriza, Tsipras, die heeft iets gedaan, nu, net... waar het hele Griekse volk al decennia, en zeker de afgelopen drie jaar... Uh, met deze bezuinigingen van Merkel en uh, deze regering recessie uh, eigenlijk demagogisch en populistisch omroept. Namelijk uh, de zaak van de zogenaamde Duitse reparatieschuldbetalingen die nog dateren van ja, de Tweede ja, Wereldoorlog ja, ja. aan Griekenland. Maar dat is toch al lang gebeurd? Nee. En Syriza die heeft nu voor het eerst in de geschiedenis van Griekenland de Algemene Rekenkamer opdracht gegeven voor het bezoek van Merkel om uit te zoeken hoe het nu zit met die schuldbetalingen van Duitsland. Er zijn ontzettend veel Grieken die echt menen. En het is een soort mythe die, die, die uit zijn voegen is gegroeid en die, die al decennia rondettert in Griekenland. De meeste Grieken zijn van mening dat Duitsland nog steeds zoveel geld moet betalen aan Griekenland daterend van de Tweede Wereldoorlog. En dat heeft Duitsland niet gedaan. Dat als Duitsland dat zou doen, Griekenland in één klap uit deze crisis zou zijn. is dat ook maar ergens op gebaseerd? Nou, het is... Uh, de de uh, spokesman van Angela Merkel heeft gisteren laten weten dat volgens uh, Merkel en Duitsland er absoluut geen zaak is... want die is verjaard, zegt hij, 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog. En de Griekse regeringen sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog... hebben nooit genoeg juridische actie ondernomen... om Duitsland onder druk te zetten om die schulden te betalen. Dus wat Duitsland nu zegt, het, is, het, het, het werkt niet meer. Maar, zegt Tsipras, daar gaan wij niet mee akkoord. Wij gaan door een, een team van internationale juristen uit laten zoeken... want het is een ingewikkelde kwestie. Die heeft te maken met nationale en internationale wetgeving. Maar dit is wel allemaal in aanloop naar het bezoek van Merkel. Dus Merkel ja? kan dat wel heel erg Europees willen en naar een Europees niveau willen. Tillen. Ik zeg niet dat Merkel dat wil, ik zeg dat het zo is. Oké, okay, dat, okay, dat is ook zo. Uh, maar de Grieken gaan het en, heel persoonlijk mm, spelen. Ja. Dat is natuurlijk zo dat dat ook heel persoonlijk speelt. En dat, dat ga je ook zien op dinsdag. Ja. Dat wij daar natuurlijk van die protesten hebben en van die dingen hebben. En toch blijft het natuurlijk zo dat je, kijk, die kwestie van die reparatiebetaling. Die, die, die speelt natuurlijk ja. veel langer. Um, en toch blijft uh, uh, het gewoon het uh, grondprobleem... Griekenland en, en nog meer Zuid-Europese landen hebben een schuldenprobleem. En dat schuldenprobleem hangt ook uh, natuurlijk met onze Noord-Europese landen uh, samen. En, en hoe wordt dat opgelost? En wat ik bij die vergelijking met de warmere Republiek... Uh, waar ik vanochtend nog aan dacht... Wat ik eigenlijk interessant vind, eh, toen werd gezegd... naar nou die hoge eh, schuldenlast van Duitsland... door die verdrag van Versailles met eh, echt miljarden reparatiebetalingen... was de eh, reden of de oorza mede- oorzaak voor uitbraak van de Tweede Wereldoorlog... een opkomen van Hitler. En dan moet je wel historisch goed kijken... dat de internationale dat die buurlanden toen Duitsland heel veel schulden hebben kwijtgeschooid. Ja. En dat vond ik een prachtige... Ja, dus Schrijven. we hopen gewoon dat er schulden kwijt worden gescholden. Eén ding, eh, waarschijnlijk aanstaande dinsdag... dat gaat niet rellenvrij verlopen daar in Athene. Nee, okay. absoluut niet. <laughs> hartelijk dank. We houden u op de hoogte. We komen er waarschijnlijk eh, absoluut nog een paar keer op terug. Want deze zaak die gaat voorlopig door. U hoorde Annette Birschel en Ingeborg Beugel... Het ging dus over de reis van Angela Merkel naar Griekenland. Komende dinsdag meer informatie ook bij ons op de website te vinden. www.nieuwsjob.nl Dames, heel hartelijk dank. Graag Verpleeg- en verzorgingshuizen vragen massaal te veel geld van ouderen voor een extra douchebeurt, het verzorgen van de was of het begeleiden van een wandeling. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond dat gisteren werd gepubliceerd. Ouderencentra mogen weliswaar kosten in rekening brengen voor deze handelingen, maar moeten wel transparant zijn over die bedragen. Het laten doen van de was varieert nu van 32 tot 120 euro per wasbeurt, maar iemand zei dat dat per maand was. Nou, dat gaan we zo vragen. Een wandeling kost nu tussen de 25 en de 50 euro. De PVV vroeg natuurlijk direct een spoeddebat aan. Er is van mening dat ouderen worden uitgeknepen. Wat inderdaad zo is, gaan we vragen aan Yvonne van Gilses, directeur van LOC Zeggenschap in Zorg. En dat is een belangenbehartiger van mensen die zorg afnemen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de Telegraaf kopte gisteren al dat ouderen massaal geplukt worden. Ja, bent u het daarmee eens? Ja. Nou ja, of je dat kan zeggen op basis van dit onderzoek... Uh, weet ik niet helemaal, want het... Uh, uiteindelijk het is niet zo betrouwbaar? Heb, uh, nou, ik denk dat het op zich wel betrouwbaar is... maar het, het is een vrij klein onderzoek. Uh, als je kijkt naar het aantal instellingen... Uh, en het aantal dat deel heeft genomen... maar wat het wel laat zien... De helft is uh, Ja, precies, maar er zijn 2000 instellingen... en 66 hebben uiteindelijk informatie gegeven. Dus dat is op zichzelf niet zo heel veel. Maar wat het wel laat zien, is een beeld dat wij, op, dat wij herkennen... Uh, dat er uh, grote verschillen zijn in bedragen... die zorgorganisaties in rekening brengen bij bewoners. En, en het bizarre is, u noemde die 66 die gerapporteerd hebben... van de 2000 instellingen. Ze hebben allemaal informatieplichten. Ze, ze, ze moeten allemaal heel open zijn over, over de dan. kosten die zij extra in rekening brengen. Uh, en wat blijkt uit dit onderzoek is dat dat helemaal niet al, bij al die instellingen zo duidelijk is. Maar dat 120 euro, vinden. is dat voor één keer de was doen? 120 euro? Nee, dat is per maand. Oh, Oké, okay. dat klopt wel, want dit klonk wel heel absurd. 120 euro om een was te doen. Nee, wij, wij hebben anderhalf jaar geleden hebben wij het Nibud gevraagd om uh, uit te rekenen. wat uh, gemiddelde waskosten per maand zouden zijn. Oké. Okay. Um, en het Nibud heeft uitgerekend dat er een verschil is. Uh, uh, in de bedragen per maand of je de was uitbesteedt. Of uh, oh, in huis doet. Uh, en als je het in huis doet, is het uh, uh, ongeveer 73 euro uh, per maand. En als je het uitbesteedt, 110. Dus Jeetje. het is een, het zit in de bandbreedte. Ja, en in wandeling 25 tot 50 euro per uur. Nou ja, wat, wat ik wel intrigerend vind, is meer de vraag. Uh, hoe bereken je nou eigenlijk die bedragen... en moet je op die manier willen kijken naar wat je aan zorg biedt? Uh, ja, en hoort een wandeling er niet, niet bij? Is dat de basisvraag? Is, nou ja, dat is gewoon de basisvraag. En wat is een extra douchebeurt? Want is een extra douchebeurt een tweede douchebeurt op de dag... of is dat uh, de eerste in de week? Ik bedoel, dus dus daar, ja. daar is natuurlijk heel Onduidelijk. veel onduidelijkheid over. En als je op die manier kijkt... Ga je, krijg je op een gegeven moment allerlei lijstjes... die steeds gedetailleerder worden. En dat helpt veel niet. klachten van mensen? Wij kregen anderhalf jaar geleden... en dat is de reden waarom we dat onderzoek toen hebben laten doen... Uh, uh, kregen wij heel veel vragen van bewoners uh, en van cliëntenraden... over wat mag nou de was kosten. Want niemand heeft daar eigenlijk een idee van. Um, en wat mag je nou in rekening brengen? Uh, en dan uh, zie je dat daar echt hele grote verschillen in zijn. En wat wij toen gedaan hebben... is eigenlijk met een aantal organisaties... management, bewoners uh, en cliëntenraden het gesprek gevoerd over de vraag... als je nou kijkt naar wat jullie hier met elkaar belangrijk vinden... wat betekent dat dan voor de keuzes die je maakt... en wat je vervolgens in rekening brengt. Um, en dan zie je dat heel veel organisaties... iets in hun kernwaarden hebben staan... van bijvoorbeeld autonomie van bewoners... of je eigen leven kunnen leiden. Um, en um, als bewoners het dan belangrijk vinden om elke dag te douchen... of elke dag uh, naar buiten te gaan dan zie je dat, dat als je dat gesprek op een andere manier voert... dat dat als vanzelfsprekend onderdeel wordt van de dagelijkse gang van zaken... en niet in rekening wordt gebracht. En dus ook het beleid van zo'n verzorgingshuis bepaalt? Precies, het bepaalt dus ook het beleid van zo'n zo verzorgingshuis. Maar bijvoorbeeld zo'n was, wie doet dat dan? Wordt dat, gaat dat naar de wasseretten of wordt dat gewoon in huis gedaan? Ja, dat verschilt. Okay. Uh, heel veel kleinschalige verpleeghuizen wassen gewoon in eigen huis... en die zeggen ook, ja, ik weet niet precies hoe ik dat in rekening moet brengen want het hoort bij de dagelijkse gang van zaken. Ja. Uh, maar mevrouw Van mag u is vraag, er zal misschien ook wel een verklaring voor zijn waarom dit zo is. Namelijk, ik gooi me wat in de in, in de bed, hè... dat die verzorgingstehuizen gewoon financieel ook niet rond kunnen komen... en wel zoiets moeten verzinnen. Is dat wat er aan de hand is? Ik weet niet of dat echt aan de hand is. Uh, wat wat uh, Er wordt natuurlijk gewoon per cliënt, per bewoner eh, krijgen eh, instellingen een bedrag. En dat bedrag is echt bedoeld voor zorg voor die bewoner. Oh. En de vraag is veel meer, is zo'n organisatie nou in staat... om het gesprek met die bewoner te voeren... over hoe die dat bedrag wil besteden? Oh. Dus wat wil je nou... Uh, ja. En welke keuzes maak je als bewoner ook zelf? En dat is wat we zien, dat dat, heel dat dat moeizaam is. Heeft de versobering van die AWBZ, die Algemene Wet Bijzondere ziektekosten hier ook mee te maken? Ja, maar die is nog niet zo versoberd. Okay. Uh, niet dus. de, een, een paar jaar geleden uh, is bewust, uh, heeft de politiek ervoor gekozen... om uh, de waskosten uit de AWBZ te halen. Dat is eigenlijk wat, wat er veranderd is. Verder is er gewoon... Uh, uh, vanuit het CVZ, dus het College voor Zorgverzekeringen... is bepaald, uh, wat zit er dan in die AWBZ? En, uh, Daar hoort dit niet bij. Nou ja, de vraag is veel meer, hoe ga je er dan mee om? Ja. En wat wij zien, is naarmate je... Uh, meer gedetailleerd wat, wat er in die lijstje staat, dat het steeds ingewikkelder wordt. Ja. Om, want, want je hebt altijd een grijs gebied dat je niet geregeld heeft. Nou ja, Peter zei het al: de helft van de instelling heeft niet eens gereageerd. Dan, dan, dan vrees je misschien wel uh, dat hij er nog meer een, uh, een rommeltje van maken. Ja, dat is niet het beeld dat, dat wij krijgen van bewoners. Wij kregen okay. anderhalf jaar geleden heel veel vragen hierover... en wij zien echt dat toen we daar aandacht aan hadden besteed... en cliëntenraden ondersteunen in hoe ze dat gesprek met hun bestuurder kunnen voeren... zien wij echt dat het aantal vragen hierover terugloopt. Maar dat neemt niet weg dat het wel ja. een signaal is... Ja, en, en de discussie, want sluit ook heel aan bij de discussie die, die zorgorganisatie Vierstroom heeft, uh, uh, is begonnen. Hè. Die zegt, familie zou eigenlijk verplicht gesteld moeten worden om zich een aantal uur per maand in te zetten voor de eigen ouderen of voor andere bewoners van zo'n tehuis. Je zou denken, ja, dat zou misschien ook een oplossing kunnen te zijn, kunnen zijn hè, om voor dat tekort aan, aan extra's. Vindt u dat? Nou ja, ik, uh, ik zie aan uw uh, gezicht dat u daar niet helemaal achter staat. Nou ja, kijk, ik snap heel goed dat het, betrek, het betrekken van familie is echt belangrijk en familie ja. wil ook betrokken worden. Maar het verplichten is echt een ander verhaal, ja. uh, want je zit niet te wachten op, op familie die iets moet en met frisse tegenzin doet. Nee, maar het zou wel de boel misschien kunnen. Nou ja. Komt hier ook nog niet iets anders raars bij? Namelijk dat mensen die dus in die zorg werken dan opeens... omdat er dus dit soort kosten extra berekend worden. En we gaan wel wandelen, maar dan kost het u minimaal 25 euro. Gezien worden als geldwolven, terwijl de werkelijke situatie is natuurlijk... dat die mensen hartstikke, nou ja, zeg maar rustig onderbetaald worden. Nou, of, of mensen onderbetaald worden, weet ik niet. Nou ja, ze krijgen niet uh, Dat is in ieder geval niet aan het mij, maar het beeld, het beeld is natuurlijk merkwaardig. En wat vooral raar is, is als je echt kijkt naar waar, waar zorginstellingen allemaal uh, de mond vol van hebben. Is dat ze goede zorg willen leven, kwaliteit van leven. Nou, dat zijn woorden die, ze, die veel gebruikt worden. En naar buiten gaan hoort daar natuurlijk gewoon bij. Uh, en het, het, je kan je natuurlijk wel echt afvragen uh, wat, wat dan... Uh, extra is en wat niet extra oh. is. En welke keuzes je daarin maar maakt. Maar dat moeten ze in die verpleegtheuizen, in overleg met de mensen die er Precies. zitten. Precies. Dat moeten oplossen. ze met elkaar regelen. Hartelijk dank. Goed, we spraken met Yvonne van Geelsen, directeur van LOC Zeggenschap in Zorg. Het ging dus over de hoge tarieven die oudere centra soms vragen voor een extra douchebeurt of wandeling. Nou, Het PVV heeft een spoeddebat aangevraagd. Dus uh, we, zullen, we zullen er nog wel meer van horen. Hartelijk uh, dank. Zometeen gaan we uh, verder met uh, Louise Fresco, die schreef aan uh, een boek Hamburgers in het Paradijs. Tot zometeen. Sport op Radio 1. Vanavond om 7 uur de Eredivisie. Willem 2 RKC. De hele beste bal. Texwolle Herakles. Wat er wordt binnengewerkt. Nee, ben op de lijn liggen. Vitesse, heren W. Van dichtbij bijna ingetikt. En dan kortcollega Roda, VVV. En nu is er een geweldige kans. LOS langs de lijn. Vanavond van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Een Audi laat van zichzelf al weinig te wensen over.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 Mees Kees van Mirjam Oldenhaven voor maar 4,95. Performa, 10 en 11 oktober, Jabers-Utrecht. Gaat toegang via performa.nl. Dit is Radio 1.